Doe jij s'morgens met de kudde, Little Remo? Nee, alleen. Als jij zo zacht praat, verstaak je niet met al dat poetskatoen toen in mijn oren. Ik mijn eentje onder begeleiding. De rest komt na mij. En ontbijt ja, op bed. Had jij vanmorgen ook varkenscoteletten? Ik eet geen vlees. Dat weten ze hier. Eieren, kaars, boter. Weet ik ook allemaal niet. Ja. Veganist, dus. Niet naar de letter. Ik gebruik honing. Waarom honing dan wel? Honing is een architectonische bouwstof. Daar er worden raten van gemaakt. Elke bijenkorf is een alhambra met een muziekvloer van puur goud. Ooit zal Scott Maddox in zo'n paleis wonen, ontworpen en ingericht door bijen. Ikzelf, mijn hofhouding. We zullen allemaal als imkers gekleed gaan. Uit eerbied voor die kleine architecten. Ze zijn er altijd. Hun arbeid houdt nooit op. Het is de tijd van de cozy horror. Cozy horror? Later, later. Geen gegil daar. Praat op normale sterkte. Binnen gehoorafstand. horror. Niet nu. Vertel me dan tenminste waarom je hier zit. Om van mijn wonden te helen. Ik revalideer. Carrillo is een herstellingsoord. Waar zat je dan? Vacaveil. Nee, Volsum. In Volsum vatte ik vlam. En toen hebben ze me naar vakavil gestuurd voor die zalf. In en... Volsum brak er brand uit? In Volsum brak de pleuris uit. Maar stel kakkerlakken. Maar meer wil ik er niet over kwijt. De link tussen brandstof en kakkelakken ontgaat mij. Nee. Wil jij een gesprek voeren met Scott Maddox, Little Remo? Dan om te beginnen niet alles letterlijk nemen. Een overdrachtelijk verslag is ook goed. Als je een Folsom isoleer krijgt, dan zetten ze je op een hongerdieet. Eens per dag water en brood. Zie je dan een kakkerlak, dan stop je hem in je brood. Snap je? Voor het eiwit. Scott niet. Scott legt het liever af tegen eiwittekort dan dat hij een dier opeet. Scott is strenger in de leer dan Johannes de Doper die sprinkhalen had in de woestijn. Ik zou de sprinkhalen toespreken. Ik zou ze dopen. Nou ja, je mag in de gevangenis geen dieren houden. Bladluis, die beestjes worden per gifaanval gedood. Ik had twee kakkelakken gevangen, hield ze in een luciferdoosje waren mijn vriendjes. Ik richtte ze af tot ze allerlei kunstjes voor me deden. En toen beging ik een fout. Ik was zo trots op mijn kleine artiesten dat ik ze aan een bevriende bewaker liet zien. Dezelfde dag, cel doorzocht. Gevangene Maddox moest het reglement nog maar eens lezen. De hele dag gehuild. Die nacht, tussen twee controles door, bed in de hands. Hop, hop, dames. Die dwalen worden droog, ieder zijn eigen kant op. Hé, hey. hoe hebben ze hier gevonden? Ze roken iets. Jezus, hoe erg? Gezicht, handen, hier en daar een schroeiplek, afdruk van een strijkbout. Meer niet. En nu zit je hier omdat Volsom bang was dat je een nieuw kakkerlakken circus zou beginnen. Ja, nou weet ik hoe je van Volsom hier kwam, maar nog altijd niet wat je naar Volsom bracht. Ja. Ah, kom op. Scott is in Creio niet op zijn plaats. Scott was in Folsom niet op zijn plaats. Scott krijgt niet de behandeling die hij verdient. Hij is een politieke gevangene. Leg me dan eens uit waarom je... Ik ben een verdwaalde politieke gevangene. Het is niet in het belang van mijn zaak... tegenover gewone gedetineerde mededeling over te doen. Nu ik. Nou, Giek staat op de uitkijk. Uh, hou kort. Getrouwd? Geweest. Scheiding? Meedoenaar. Kanker? Kraambed. Kind? Dood. Ongelukkige. Baby heeft zijn moeder overleefd. Ik wou dat ik mijn moeder had overleefd. Dan zat ik hier niet. Hij stierf later dan zijn moeder. Hoeveel later? Twintig minuten. Wat is je punt? Dan zijn ze dus samen in het kraambed gestorven. Die twintig minuten, daar gaat het juist om. Ja, in jouw wereld van muggenzifters. Het gaat hier om het ziften van een menselijke ziel. Waarom is er geen keizersnede uitgevoerd? was geen arts in de buurt. Of Ook geen skalpel of een scherp mes? Oh, messen genoeg en scherp ook. En handen om ze te bedienen. Nou dan, die vrouw was dood. Voor haar hoefde niemand meer voorzichtig te zijn. Weet jij het, Scott? ik niet. En hey, jij, Little Remo? Ik was er niet bij, ik was te ver weg. Wat hebben ze gedaan? Nee. Die lui die erbij waren. Oh, ze zijn weggegaan. En die baby en zijn moeder aan hun lot overgelaten? Ja, zo is het gegaan. Ja. Zullen je vrienden maar zijn, hè? Nee, vrienden waren er niet. Wat deden ze daar dan? Ongenode gasten bij de bevalling. Gordon, Cozy horror. Om de dood zijn tanden te ontnemen... en ze in het mondvlees van de boreling te planten... We zullen terugdeinzen voor de grommende zuigeling die zijn hoektanden ontbloot. Niet langer schuwen we bescherming te zoeken aan de geruststellende borst van de dood. Omkering van alle angsten. Herwaardering van elke huiver. Klaar. Ja. Nu nog met de trekker. En toch ken ik jou ergens van.